Ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Pakistan hebben moslimstrijders tankwagens van de NAVO in brand gestoken. De 20 vrachtwagens met brandstof waren op weg naar de buitenlandse militairen in Afghanistan. Ze werden bij de hoofdstad Islamabad in brand gestoken...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 Ze hadden vermoeden dat de buschauffeur had gedronken, maar die weigerde zijn bus aan de kant te zetten. Een van de feestgangers haalde de sleutel uit het contact en belde de politie. De buschauffeur bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De vervoersmaatschappij heeft de man ontslagen. De directeur van het bedrijf zegt dat de passagiers voorbeeldig hebben ingegrepen. Het weer in Zeeland valt te regen, in de rest van het land is het droog en zo'n 13 graden. Overdag opnieuw een vrij zachte dag met maxima tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu de nacht.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 we staan samen de regen, stem. ik de tong. We staan samen de kerst, stem. ik de bonbon. We staan samen de ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik, ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen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 Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind wel echt makkelijk! Wij die, die zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat op. Holy en een vries. Kos weer mijn handen Jij na. bent de schrikdraad waarop kamer, ik pies. Ik ben de kip, Hierop. jij bent de filtje. Ik ben oude koffie. Ik ben de pauws, ben jij ook, bent ja. de fil. Gewoon met Denny de Mumbo. Wij zijn een doedelzak.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 Telltale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 van de herfst. and the one night stand.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 Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke bendje. Echt een leuke bendje. Echt een leuke vent. The summer sun, he burns my skin I ache again, I'm over you He comes the winter flame to cleanse my skin I break again, I'm over you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 My skin, I wake again, I over you, I like the silver sun, I he burns, he burns my skin, I ache again.